Dielke Teerstra met het NOS-journaal. In Athene zijn vier mensen opgepakt... die in verband worden gebracht met de terreurcel in het Belgische Vervier. Volgens Griekse media is onder hen ook de man die de terreurcel aanstuurde. Een man van 27. Donderdag schoot de politie in Vervier twee jihadverdachten dood. Ook op andere plekken in België waren invallen. De terreurcel zou op het punt hebben gestaan... aanslagen te plegen tegen agenten. Volgens de Belgische nieuwszender VTM kwam de politie de terroristen enkele weken geleden op het spoor dankzij een tip. In Indonesië is de Nederlander Ankim Sui geëxecuteerd. Zijn advocaat meldt dat hij rond half zeven is doodgeschoten door het vuurpeloton. Nederland is nog niet formeel van de executie op de hoogte gebracht. Ankim Sui was veroordeeld wegens drugsmisdrijven. Nederland probeerde zijn executie meerdere malen te voorkomen. Koning Willem-Alexander zou de zaak vorige week nog hebben besproken... met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. Maar de internationale druk mocht niet baten. Tegelijk met de Nederlander werden ook een Indonesische vrouw... en vier andere buitenlanders geëxecuteerd. Ze hadden alle zes om gratie gevraagd.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 En CDA-leider Buma heeft op het partijcongres in Apeldoorn harde kritiek geleverd op de regeringspartijen. Buma zei dat het experiment van Rutte en Samson is mislukt. Volgens Buma hebben VVD en PvdA niets gedaan om de problemen in Nederland aan te pakken. En zijn de partijen te veel bezig geweest met interne strubbelingen. Het weer dan nog. Er trekken buien over het land. Landteam, het is kans op sneeuw. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en dan kan het ook glad worden. Morgen is het bewolkt en dan gaat het regen of sneeuwen. Het wordt 0 tot 4 graden.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 langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. -M. Met nu de Euro Breakdown. I was De derde aflevering van dit jaar van de Euro Breakdown beginnen we met de prachtige Vince Joy Riptide op nummer 20. Zeven plaatsen gestegen, drie weken lang in de lijst. En dan zijn we alweer uh, toegekomen aan de laatste nieuwe binnenkomer: de Euro Breakdown op vrijdag. op Vredo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Want uh, de goede op oplettende luisteraar... die had mij uh, het vorige uur gezegd dat wij uh, drie nieuwe binnenkomers hadden. 14 dalers, 8 zittenblijvers en 15 stijgers. En we hebben er pas twee gehad. We hebben echt pas twee nieuwe binnenkomers gehad. De laatste nieuwe binnenkomer staat op nummer 19. En die is uh, in handen van... Uh, ik wou bijna zeggen Sir Ian McKellen... Maar die doet het alleen mee in de videoclip. Die uh, kennen we als uh, Gandalf uit uh, Lord of the Rings. En die speelt dus uh, mee in de nieuwe videoclip van George Ezra. Want uh, George Ezra en Sir Ian McKellen vormen een geweldige combi in Listen to the Man. De nieuwe video van uh, deze George. De zanger onthulde eerder al dat hij uh, de acteur had weten te regelen voor zijn videoclip. En nu is het resultaat van deze samenwerking te bekijken. Kijk even op uh, YouTube ook. Want uh, in het begin van uh, Listen to the Man... gaat het uh, nog uh, best wel stroefjes tussen die twee. Ik vind het zo'n geweldige clip, hè. George voelt zich uh, overschaduwd door de legendarische acteur. Uh, hey, we kennen hem al van Gandalf, hè, van uh, uh, Lord of the Rings. Maar uiteindelijk komt het helemaal goed. Daar is nog wel een goed gesprek tussen beiden voor nodig, halverwege de clip. En dan heb ik zitten twijfelen... zal ik de videoclip de, de laten horen... Of zal ik gewoon een officiële audio track laten horen? Maar uh, ik heb gekozen voor het eerste. Ik uh, ga de videoclip uh, laten horen. Op een gegeven moment uh, stopt de muziek en dan heb je een hele mooie discussie die, tussen die twee. Ik vind hem te leuk om hem uh, niet te draaien. Moet gewoon kunnen vinden. Nummer 19, in handen dus van George Ezra. Ja, daar is hij hoor. Sir sure, Ian. Sure, Ian McKellen, echt waar, samen met George Ezra. Nummer 19, Listen to the Man. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. It's a toll of your chest. to. I feel the tears in your notes, I don't know. When I hold you well, I won't let go. Why should we care for what they say?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 Wait, wait, wait, wait, hold up. Sorry. Ian. Yes? What's yes. going on? McKellen. I'm trying to shoot a video for my song. Well, I'm just trying to sing the song. It's such a fantastic song. Yeah, thank uh, you very uh, much. I, I think I sing it rather well. Well, mm? debatable, but I keep trying to do my thing. Yes. And you're just there. Look, yes. someone... Ah, oh, thank you. There was someone bringing you a gong on. Mm. He was taking mm. it off. You got a drink. Mm. I don't even get that. Oh, well, I'm sorry, but it's, I'm just so excited to be here, you know. <laughs> da, da, da, da, da, da. I understand do, do, do, that, do, do, but it's just a frustration. Do you know...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 Tussenin de mensen van Ian McKellen en uh, George Ezra. Zeg echt echter aanraden, ga de clip kijken op YouTube. Op uh, Vevo is hij George Ezra. Listen to the man. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 19. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Ja, inderdaad, dat ben ik. Kijk ook even op uh, Facebook. Facebook.com slash uh, EuroBreakdown vind je iedere week de lijst weer terug. En de vooraankondiging met hoe deze uitzending er weer gaat uitzien. Ik heb ook een mooie foto op Facebook gepost. En zelfs in Brazilië zitten ze te luisteren. Ik een mooie opmerking, van een lekker zinde. Nou, daar zijn we zeker lekker aan het doen. Met prachtige muziek. Vervolgens volgende is nummer 15, Megan Trainer. Deze dame uit 1993 komt ze... Toen ze 18 was begon ze met haar eigen eerste album uh, I'll Sing With You, waarvoor ze alle nummers uh, helemaal zelf had geschreven. Samen met uh, Kevin Cadish, producent van onder meer Jason Mraz en Stacey Arco, schreef ze in 2014 het nummer All About That Bass, dat in februari uh, verscheen. In de PS bereikte ze de eerste plaats van de Billboard Hot 100 en in Nederland uh, uh, vier weken lang heeft ze, uh, nee, na vier weken kwam ze op nummer drie. Met een nummer All About The Days. Eind 2014 wordt uh, Lips Are Moving uitgeroepen... bij onze collega die ook uh, Radio 58 tot de alarm schrijft. Die had ook uh, het berichtje lekker gestuurd. En is haar uh, tweede top 40 hit een feit. Het is de volgende track van haar inmiddels derde studioalbum, Title. Dat in 2015 verschijnt. En dan heb ik het over nummer 15 in de Euro Breakdown. Met Megan Trainer met Your Lips Are Moving. Ja, dat zei ik net. Straight overdue. Go find somebody new. You can. Buy trainer op nummer. En wat lief een applausje. nummer 15 voor haar. De, de Euro Breakdown op vrijdag, Breakdown op Rino. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En vlak in haar voeten is het Flowrider. Samen met Sage Gemini op 14. Shake for a shake I'm throwing these Emirates in the sky Spinning this awesome Lama laakum Peace to M-O-N-E-Y I love my beaches South beaches surf, and high tide I can just roll up Cause I'm roll up So that birthday cake You're the Cobra Bugatti for real I'm Cobra The autobiography Rover Got the key to my city It's over No thoughts Only in the color Covers I said wreck it, wreck it hold up I said wreck it, wreck it hold up I know it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 De Euro Breakdown. En het is weer tijd uh, voor een kleine opzomming welke we ondertussen hebben gehad. Twee uh, vanaf nummer 20 tot aan de helft van dit uur. En dat is. Uh, de beurt voor Sander om dat te gaan doen. Higher away. Nou, op nummer 20 uh, staat Fancy Joy met Wifta. En we hebben hem net gehoord, hij staat voor de eerste keer deze week in de lijst. George S. met listen to the man. Dan hebben we Kenji met Enda Louise op plaats nummer 18. Fox Stevens Sweet met Soda Pop op plek 17. Keigo met Firestone op plek 16. Megan Trainer, Your Lips Are Moving op 15. Flo Ride met GGFR, Go Down for Real, op plek nummer 14. Op nummer 13, hier met Take Me to the Church. Op 12, James Newton Howard met Jennifer Lowen, The Hanging Tree. Op plek nummer 11, Taylor Swift, shake it off. En op plek nummer 10, Erwin Chupa, I'm Albert Faust. Kijk, dat zijn ze de tiende, tweede, nee, derde kwartje van de lijst. De laatste tien nummers, de laatste negen nummers, die ga je hier horen... bij de Euro Breakdown op ZFM Zandvoort. En dan beginnen we met het prachtige nummer die op nummer 9 staat... En dat is niemand minder dan Jesse J. Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the. Why is so luck? Handjes in de lucht, hè. Heen en weer. Prachtige uh, Jesse J. Niet zei hoor, maar het nummer. Maar eigenlijk allebei. Masterpiece op nummer 9. Maurice Mulder. Ja, dat ben ik. Waarvoor zeg je dat nou weer? Hou ah, je mond eens een keer zonder. Nummer 9, inderdaad, voor Jesse J. Masterpiece. Zitten we alweer in de top 10. We gaan het toch snel. Vier minuten voor half 5. En om maar een paar nummers te gaan, dan dus zit deze aflevering van de Year Breakdown er weer op. Echt waar? Ja, echt waar. Wat kan dat snel gaan weer? Maar voordat we verder gaan... Wat is er allemaal te doen in en rondom Zandvoort? Nou, ik concentreer me even op in Zandvoort. En ik concentreer me nog dichter bij de deur. Bij mij schuin beneden zelfs. Is de Sjoelkampioenschap de voorronde? Sjoelkampioenschap? Ja joh, we hebben alles hier in Zandvoort. Kanalenpellen, pieperspellen en Sjoelkampioenschap. Want er zal gestreden worden om de titel Beste Sjoeler van 2015... Dit keer zullen de vrouwen en de mannen tegelijkertijd tegen elkaar op gaan nemen... Om een, om een welbegeerde plaats in de finale die op zaterdag 21 februari is. De wedstrijd begint om uh, half negen. Nog nooit gestuurd? nou ja, dat maakt helemaal niks uit. Het gaat tenslotte gewoon om de gezelligheid. En welke dame of er dit jaar als winnaar uit de bus komt. We zijn benieuwd, we gaan meemaken op de finale op 21 februari. Maar morgenavond is dat 17 januari is de voorrondes... Waar zou je denken? Wel nou, zo'n kerklein. Mooi cafeetje die daar zit. Uh, café Koper. Half negen gaat het beginnen. Toegang is gratis. Het enige geld wat je mee moet nemen is uh, voor je lekkere versnapering uh, al daar. Maar moet wel gewoon natuurlijk betaald worden. Door met de lijst uh, van Europa. Denk je is er niet meer te doen? Ja, pas wel. Kijk daarvoor even op uh, teksttelevisie. Ziggo als je hier in de regio woont. Regio BVW, Stamford en zo. Stamford uh, die richting Ziggo uh, Digitaal Televisie Kanaal 40. Daar staan de agenda's op, onder andere ook de bioscoopagenda, wat er allemaal te doen is. Al daar, maar ook wat er te doen, doen is en wat er gebeurd is. Niet geheel onbelangrijk. Wij gaan door met de lijst met nummer 8. Nummer 18 is uh, in handen ook van een dame. En vijf uh, weken lang in de lijst, net zoals Jesse J. JCJ was alleen blijven zitten op 9, Want die stond vorige week op 9. En deze dame stond vorige week op nummer 12. En dan heb ik het over uh, Emma Louise. Op nummer 8 met de nummer Jungle. In een dark room we fight. Make up for how low I've been seen. door uh, wankelmoed. Wie kent hem niet? De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was uh, nummer 8 Emma Louise. 7 is in handen voor uh, Maroon 5 met Animals. 11 weken lang in de hitlijst alweer. Ja. Vorige week op uh, 14 de 7 plaatsen gestegen. Ja. Maakt deze plaats ook meteen zijn uh, hoogste positie ooit. In de, deze hitlijst. Ja, echt waar. Echt waar, ja, echt waar. Nou, we hebben hem uh, net al gehad, hè. Al oh, net, hoor. Nou, een tijd geleden, op nummer 5 stond die mega trainer. Your lips are moving. Was de snelste, is de snelste stijger van deze week met negen uh, plaatsen. Maar is ook niet helemaal eerlijk, hè. Want zij stond al in de lijst. Maar eigenlijk is de snelste stijger deze week George Ezra, listen to the man. Want die is gewoon nieuw binnengekomen op de 19e positie. Dus 7 uh, Golfweg uh, 21 plaatsen gestegen uh, als je het heel uh, lullig gaat bekijken. Maar het is niet helemaal eerlijk natuurlijk, want uh, George stond er niet eerder in ja, met zijn vorige nummer, Budapest. Die ook heel lang in deze lijst te staan. Maar nu dus uh, met Gandalf samen, listen to the man. Maar waar begon, waarom begon ik over Meghan Train? En nou, dat ga ik je vertellen. Wat is het volgende nummer die we gaan horen van haar? En dat is een nummer All About The base. Nummer 6 in de Euro Breakdown. Staat er al langer in als dat ik hem presenteer? Ja, echt waar ja, echt waar. Ik kan er ook niks aan doen. Hoogste positie ooit voor deze dame met dit nummer was nummer 1. En vorige week stond zij op de vierde positie. Volgens mij die week ervoor op de derde. Ah goed, dat uh, weet ik niet zeker meer moet ik even terug gaan bladeren, maar volgens mij wel toch? Ja, volgens mij wel. Maakt niet uit. Vorige week in ieder geval de vierde positie. Megan Trainer, all, all About that bass, no trouble. I'm all about that, base, by that base, no trouble. I'm all about that it's pretty clear. I ain't no size, dude. But I can shake it, shake it. No trouble I'm all on about that bass by that bass no trouble I'm all on about that bass by that bass no trouble I'm all about that bass by that Dat <laughs> Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En bij mij mijn lijst op nummer 5, maar ook in de Nederlandse Top 40 op nummer 5 is dit Mark Ronson samen met Bruno Mars, Uptown Funk. I'm so pretty. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot. hot Make a dragon want to retire, man. I'm too hot. Hot dance. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band about that one. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Hallelujah. Ooh. girl, said sit you. Hallelujah. you up. New Breakdown. Op uh, deze 16 januari. Mark Ransom. Absoluut. Samen met uh, Bruno Mark. Prachtig nummer. Ja, echt waar. Een prachtig nummer. Hey, uh, even een leuke vraag: hoeveel kerstbomen zijn er verbrand? Heb de kerstboomverbranding vorige week? Um, voor zover ik weet zaten we op de 567. Ja, ik weet dat er 1426 kerstbomen zijn ingezameld ondertussen. Kijk. Dus ik weet niet hoeveel ervan verbrand zijn en hoeveel ervan uh, versnipperd zijn. Maar wel voldoende kerstbomen. Uh. Voor die paar weken zon is dat eigenlijk toch. Dat is na zo'n boom jarenlang in het bos te groeien. En dan voor uh, drieënhalve weken uh, zagen we hem er midden. Stop je er allemaal gekke dingen in zodat je de lichtjes in en dat moet dan leuk zijn. Nou, ik vind het hartstikke leuk, ik hoor altijd de kerstboom in, uh, in mijn huis. Dan liep ik uh, door het trappenhuis heen en zag ik nog de de gracht. Maar ja, hè, dat hoort erbij. Nummer vier in de lijst deze week is in handen van een... Uh, ik wou bijna zeggen van hele coole kinderen. Maar dat is helemaal niet waar. Is Echo Smit. Vorige week stonden ze nog op de zevende positie. Zeven weken lang in de lijst nu. Hoogste notering ooit voor hun... Eh? Dat klopt niet. Dat kan toch niet, de derde positie, de hoogste positie voor uh, Echo Smith? Nee joh, nog zeven. Het de hoogste positie hier nou, dus een uh, vier. Dat blijft mensen werken, heerlijk. Zevende positie ooit, hoogste ooit, dus nu opgekropen naar de vierde positie. Echo Smith met Cool Kids. is going Nummer 4, Echo Smit, Hoekies. de positie ooit voor uh, een 7 weken lang in de lijst. Like Volgende nummer uh, wat we gaan draaien. Ja, dat is nummer 3. Echt waar, ja, dat is echt waar, nummer 3. Staat al ondertussen weer 13 weken in de lijst. Maar eerst gaan we even klein terugblikken hoe het vorige week eruit zag. Nummer 3. And I'll write your name. Nanner. Euro Breakdown op Leiden. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En deze week beginnen we met nummer 3. En dat is David Guetta samen met Sam Martin. Ik zei het net al 13 weken lang in de lijst. Vorige week dus op nummer 2. Met het prachtige nummer Dangerous. Voert hij de top 3 aan? Ik benieuwd wie nummer 1 is? Blijf luisteren dan. You take me down, spin me around. You got me running all the life. Make a sound Talk to me now Let me inside your mind Met Sam Martin, Dangerous. Hier op nummer drie, in het prachtige The Euro Breakdown. Juist, nummer twee. Lord. Ja, die uh... Meet King Push. die ook. Geproduceerd dus, Roma is dit Meltdown.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 Met de buurman Lord Pussy en Q-Tip. Met een prachtige meldaam. Movie trick, soundtrack van de film The Hunger Games, Part One. Maar ja, dat hoef ik uh, natuurlijk niemand meer te vertellen. Iedereen weet het uh, ondertussen wel. Dag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Inderdaad zijn we aangekomen aan nummer 1. Die is in handen van de prachtige dame Taylor Swift. Met Blink Space. again. Make like a daydream. But yeah. De Zwift op nummer 1 deze week met Blank Space. En ja, De top 3 zitten weer op. Op drie op David Guetta, Sam Martin, Dangerous. Twee ja. stromaar, Lloyd Pusha.